Het gaat een stuk beter op de weg en bij het openbaar vervoer dan gistermorgen. Maar op een paar plekken, zoals bij Eemnes en Schaarsbergen... staan auto's achterstevoren op de snelweg. Maar daar blijft het wel bij. En verder meldt de NS een stuk minder storingen... en de bussen die rijden ook zo goed als normaal.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 20. Liam en Luca staan op 2 en 3. En bij de meisjes is Noor de nieuwe nummer 1... gevolgd door Olivia en Nora. Namen zijn wel regio gebonden. In Friesland bijvoorbeeld werden de meeste jongens hidden genoemd. Dan gaan we naar het weer. De winter neemt even een pauze. Vanochtend is het droog, later vanmiddag komt er regen... en in het noorden en oosten valt er in de avond natte sneeuw. Het wordt uh, ongeveer 5 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. En waar die staan, weet Rick. Goedemorgen. 14 files beginnen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij apeldoorn zuid -Gladderweg. en De vertraging 29 minuten. a 50 os apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. De vertraging 46 minuten. En de n 784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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. De vijfde in je ochtendshow. Voor donderdag 8 januari, het is 6 over 8. Goedemorgen, welkom Alex Warren, Eternity. Hoor je het? Radio 538. Alsjeblieft, uh, leeghouden die handel, je kan ze missen als dus kiespijn. Met het verkeerde been je bed uit... <middels> De goede ochtend show je dag in. De 538 ochtend show. Radio 538. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real time. Oh, how long has it been? I don't know. But it feels like an eternity.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 de 5 8 januari is het vandaag. en ja De winter staat even op pauze. Vandaag uh, weinig sneeuw en temperaturen boven nul. Maar gisteren was het natuurlijk alle hens aan dek. Onder andere in Utrecht, hal 21. 22. Is, uh, sorry, hal 22 in uh, Utrecht. Dat is een sportcentrum dat uh, onder andere eigendom is van Barry Atsma... Frank Rijkaard en uh, Marco Mark van Basten. Van Basten. Uh, een deel van het dak kwam naar beneden gisteravond... ...terwijl er gesport werd. Uh, waarschijnlijk door zware sneeuwval. Uh, iedereen kon gelukkig op tijd buiten komen, vertelde acteur Barry Atsma... Waarschijnlijk door de zwaard van de sneeuw, maar dat moet allemaal nog ge geanalyseerd worden. Ging het dak ineens inknikken en uh, ja, moest er, uh, moest er gewoon heel snel besloten worden om iedereen naar buiten te... te te jagen. En dat is gelukkig uh, heel goed en snel gedaan. En iedereen is naar buiten gehaald. En uh, gelukkig geen gewonden of dingen. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Ja, oh, ik vind het ja. goed dat hij er stond. Ja, ja, hij was in zelf in soort, ja, hij was euh... binnen ook. Hè? Oh, hij was er. Hij was er volgens ah, mij. Ah, oké. Okay. Dus hij moest ook uh, een allerlei de buiten. Uh, Amerika heeft voor de kust van Schotland... een Russische olietanker die afkomstig was uit Venezuela overmeesterd. Raymond Mens vertelde bij de Oranje Winter... dat dit de verhoudingen tussen de landen verder op scherp zet. Nu is het nieuwswaardige dat zo'n schip best ver gekomen is. Ze schijnen er twee weken achteraan gezeten te hebben. En de, die bemanning dacht van, ja, als we nou de vlag veranderen naar een Russische vlag en we vegen het naam van het schip uit en het nummer en we doen er een nieuwe op, dan of ze herkennen ons niet, of veel waarschijnlijker, als het een Russische vlag is, dan durven ze het niet. Ja. Maar ze hebben het gedaan, de Amerikanen, met de hulp van de Britten. Dus daar zal Poetin niet blij mee zijn. Nee, het is heel onrustig uh, met al die ja. Ja. vanuit de Verenigde Staten. Uh, en dan een schandaal in de sportwereld. Penisgate. Hè? Ja, Penisgate? Ja, Penisgate. Penisgate. Is dat uh, Mark Overmars? Ja, dat oh, is een Er wordt vastgespeeld door gebruik te maken van een speciale wingsuit. Dat gebeurt bij het schanspringen. Bij FTL Tonight legt Diederik Jekel uit hoe dat precies in zijn werk gaat. Dan word je opgemeten, zeg maar. En de onderkant van dat pak dat moet redelijk strak ja. om het apparaat. En wat dus de truc is, dat op het moment nou dat je dat groter maakt... en ze spuiten dus echt spul in om dat oh. tijdens die meting groter te maken... In hun, in hun penis? In, oh. Ja. En dan gaat het uiteindelijk, wordt dus dat pak meer naar beneden. En je kan daardoor dus langer eigenlijk uh, in de lucht blijven. Ja, ja, je maakt er eigenlijk een soort vleugel van uh, ah, tussen je benen. Ja, een soort staart, uh, ja, bijna staart wel. tussen ja. de benen. Ja. Ja. Maar dit is toch een rotte. Ja, aerodynamischer dan, hè? Ja, dus ja, dus ja is of het... juist niet. Ja, tuurlijk wel, ja. anders is het niet. Jawel, want je wil natuurlijk verder komen, dus je gaat... Maar ja. nou, dat is je gewoon... Uh, een prikje in je zaakje. Wow. Ja, en één begint er een keer mee. En uh, op een gegeven moment ja, gaan ze allemaal uh, volgen ze. Maar zou dit dan bij het schand springen? Je had natuurlijk 1 januari hadden we weer garmis weer te Ja, ja dat Het is mij daar niet opgevallen. Ik heb nog een stukje zitten kijken, maar ik had nog niet. Het idee van zo. Daar hangt een enorm apparaat. Dus de wel, uh, uh, dat is ook bekend, ook, ook bij schaatsen. Dus misschien kan Flo bevestigen. Heel veel dames kijken ook naar het schaatsen. Juist het mannen schaatsen. Omdat, ze die, om uh, de pakken, Omdat je de plassen ziet van die, van die Omdat, schaatsen. Die, om de boel oh. te beloeren. Nou, ik vind mannen in hele strakke pakjes over het algemeen niet heel sexy. Nee, dus maar wielrenner. Op. Nou, ik kijk liever even de andere kant op. Ja, ze vinden zichzelf wel altijd heel sexy. Ze vinden zelf altijd wel ja. heel sexy. Nou moet ik zeggen, die schaatsers die hebben wel mooie lichamen, maar de meeste wielrenners op straat... straat. Ben jij dan gefocust, laat we zeggen, op de nee, op de klapschaats of op de. Ja. Hè? Ja, je kijkt altijd wel. Zie echt. je? We ja, zie ja, je, je? Een kleine gluur, maar daarna, ja. Maar ik, ik denk, denk dat jij de, de billen bijvoorbeeld van de man interessanter vindt ik Ja, dat vind ik zeker interessant. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. De achterkant is mooier dan de voorkant. Ja, Oké. Okay. Alles omhoog, ja. ook hoor. Oh, ja. <laughs> maar goed, uh, de, Ik ga er nooit meer op een andere manier naar kijken nee, nee. dan dat je weet van ja, die heeft waarschijnlijk ja. een prik is. Uh, nee, nee, je ziet iemand naar beneden kijken uh, komen en <laughs> springen. <laughs> Ja hoor, ja. Nou, Heb je Ja ja. Dankjewel Goedemorgen, welkom. Donderdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Tessel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, Het is al ja, eenmaal ik. want je moet weer aan de slag. Dan gaan we weer. Met vijf jaar, altijd de beste dag. Dat is een feit hoor. Mooie. ...van januari en even benieuwd, Rick Hoest op de weg. Ja, 14-4, Tim, en de met de meeste vertragingen op de A50... Os apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. De vertraging nu 48 minuten. Vanochtend starten we droog, later in de middag regen... ...in het oosten en noorden van het land vanavond sneeuw... ...en de temperatuur vandaag 5 graden. Even in my heart, I see, You're not the Your body on oh my body, 'cause we only need somebody. Your body. ...om tien voor half negen. Zometeen meteen in de Oogertshow hebben wij nog kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. We gaan de, de bel weer eventjes laten klinken. En dat betekent dat als je die hoort, dan mag je de studio even proberen te contacten. Kom je op de radio, dan ga jij met vier vrienden of vriendinnen... ...of een gemengd gezelschap, gezellig naar de Vrienden van Amstel Live. Want we hebben zo meteen vier kaarten voor je liggen. Als je wint. Ja, dan hadden we het net eventjes over die rel in de schansspringwereld. Ja. In rep en roer zijn ze daar, vanwege ja, penisgate, zoals het inmiddels bekend staat. Sommige schansspringers die zouden hun penis kunstmatig vergroten... om aerodynamisch voordeel te behalen. Ja, Ik had hier nog nooit van gehoord, schijnt iets met het pak te maken te hebben. Maar ja, zeg je schanspringen, dan zeg je natuurlijk... Mister Schanspringen, even ten apel, even het goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> moet ik, ja, ja. Wat moet ik daar nou mee? Jij wist dit al jaren ja, natuurlijk, natuurlijk al. Evert. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, dat, dat, de AI doet dat natuurlijk. Hè. Via AI gaat het waarschijnlijk top. Ja, ja. Hey, maar Even, want jij bent natuurlijk de, de stem die hoort bij het Schansspring al jarenlang. Germain Spartakir op 1 januari, inmiddels verhuisd naar SBS. Ja. Uh, maar jij volgt de, de Schansspringwereld ook een beetje. Wist jij dit? Had jij hier wel eens van gehoord? Nee. Nee, ik had hier nog nooit van gehoord. Ik heb wel gehoord van anorexia. Dat ze dus heel dun werden. Oh. Sven Hannaval, die Duitser, die de tournee vier keer heeft gewonnen. Ja. Dat, heb ik wel, dat was destijds ook een rel. Er is een rel over de pakken die niet goed zijn. Maar dit, <lacht> <lacht> <lacht> Pro Projecteren ze dan een van de pin-up of zo voor zich? Dan gaat dat ding gelijk omhoog. Nou ja, wij weten het ook niet, dus we dachten we gaan bij jou even ja. raden hoe dit nee. zo werk gaat. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb geen idee hoe, hoe doe je dat dan? En wat voor voordeel heb je dan? Kun je er dan beter mee sturen of zo? GELACH <laughs> dit moet niet gek aan worden. Maar je, jij doet volgend jaar waarschijnlijk weer gewoon verslag van, uh, van het granspreken. Maar dan ga je erop letten. Dan ga je natuurlijk toch gaat gaat naar zitten kijken. Ja, dan ga ik, dan ga ik op die knobbel letten, ja. dan moet je dan... Hoe gaan ze dat dan? Dan gaan ze met het duimstok. Gaan ze dat beten of zo? Maar dan, ja. dan mag je niet langer dan 20 centimeter zijn of oh, zo. Oh, ik, ja. ik zie het al helemaal voor me. Nah, jongens, dit is... Ja, ik denk dat dit gewoon flauwekul is, maar goed. Maar gaat er zoveel geld in dat schans springen om dit soort dingen te... Ja, worden... ja, er gaat ja? nu veel meer geld in. Om het zijn nu echt professionals. Het gaat om redelijk veel geld. Iemand die die vier schansen te doen heeft, die krijgt 100.000 euro. Zo serieus. Serieus geld? Ja, voor jullie niet, maar we... we oh, zo. Mooi, Zit dat duo daar ook nog steeds? Ja, jong, ja jong, zin jong, zin joh. Joh, hoor. net als jij, Evert. <laughs> ze, komen, ze komen maar niet van ons af. Het, het is toch wel... Je eindigt joh, altijd met Alpen, Evert. Ja, nou ja. ja. ja, hey, maar ja zolang, die, is, zolang ze je vragen, hè. Dat is toch leuk. Want Afgelopen voor de mensen die het gemist hebben... Ik kan me bijna niet voortzetten. Hey, nee, het januari. hoort er helemaal bij. Als, als oliebollen bij Oud en Nieuw... hoort het schanspringen bij 1 januari. Maar het was er weer op, uh, op SBS. Het was goed bekeken weer hè? Ja, het is uh, zeker goed bekeken, ja, tot mijn verbazing. Hoezo? Ja. Is dat leuk? Nou ja, ja, natuurlijk is het hartstikke leuk. Kijk, het is ook leuk om te doen. Tuurlijk is het leuk. Het, het is ook pure ijdelheid dat ik dat nog doe, natuurlijk. Dat snappen jullie wel. Maar ja, is dit en het enige dat jij nog doet? Ja, nou ja, nou ja nee, ik doe wel meer dingen, maar, maar dit, dit is natuurlijk waanzinnig leuk gewoon. En, en ik ben ook tegenwoordig alweer voor het Nieuws van de Dag, dat programma van 6 tot 7. Dat oh, ja. ik ook vrijdag, vrijdag weer optreden over de hervatting van de heren-divisie. Wordt oh, ja. er trouwens gespeeld, Normandie? Dat weten nee, jullie. Maar... Nou, in ieder geval vrijdag. We hadden Bas Nijhuis in de uitzending en die had, uh, die had grote tol mij vrij in zijn agenda gezet. <laughs> oh, nou, ja, vrijdag. Ja, vrij. vrij. Ja, ja. ja, nee. morgen maar wordt er ik, sowieso niet gespeeld. Nee, maar zondag, die, die, die, die clubs moeten nog allemaal veldverwarming hebben of zo. Ja, ja. ja nou ja, ik volg het wel, ik, ik kijk wel, ik zie wel hoe, hoe, hoe, hoe het loopt er naar Rijkbor haven, Gewoon naar de Bergweg 70 en heel veel naar het Talma studio. En, <lacht> en, en als het niet doorgaat, dan is het ook goed. Hey, maar even over dat, <lacht> dat schotje. <lacht> <lacht> zit jij, jij zit niet lijfelijk bij die wedstrijd. Nee, ik euh, doe het tegenwoordig uit de studio. Er een heleboel commentatoren die werken tegenwoordig vanuit de bezemkast, zoals dat heet. Het is allemaal bezuiniging, jongens. Ja, jullie niet. Bij die commerciële onderroepen. Maar dit is ook talpa. Ja, maar weet je, dan moet ik dat duizend kilometer naar de armier rijden nee, door de files eerst. Eerst bij de grenzen, een half uur wachten voor controle. Ja. Dit kan heel goed, kan heel goed maar, uit de, de bezemkast. Even, even, ik heb uh, vorige week uh, in Oslo... Uh, staat nog de schans van de Olympische Winterspelen. Ja, de daar, ben ik, daar heb ik opgestaan. Bovenop. Nee, daar, daar zit een museum bij en je kan helemaal naar ja. boven op die schans. Maar ja. de dag bedenkt dat je daar op zo'n stokje gaat zitten... en denkt, hier laat ik me naar beneden donderen. Dat is bizar. Ja, je maag draait drie keer om boven aan zo'n schans. Ja, en dan met een verlengde piemel. <laughs> toch helemaal niet aan ja. denken. Ja, ja. <laughs> maar nee, ja, maar dat, ben jij zelf wel eens boven zo'n schans? Uh... Jawel, jawel, jawel. jawel. De, de, wat heel bizar is, dat is dus Hans de schans in Iersbroek, de berg Iersel. Als je daar bovenaan staat, dan kijk je op het kerkhof van ja. de stad hier. Nee! Ja. Dan denk ja, je. als ja. dus je het je... hard afzet, dan... Uh, <laughs> ja, dan, nee, uit... dan kan, ja, als je te hard gaat en je vliegt verder... dan uh, kan je gelijk... Uh, dan, dan liggen ah, gelijk. Ja. Oh, wat erg nee dit. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, het zijn wel helder. En dan ook nog eens een keer wat jij zegt... Ja, met, uh, nu dit soort ja. kunstgrepen... Ja, dat ja, penissen ja, worden ja. vergroot ja. om het dynamischer te maken. Maar, het, moet maar, ja. het moet niet gekker worden. Het moet niet ja. gekker worden. Maar het schanspringen nee. zal nooit meer hetzelfde zijn... <laughs> na dit bericht, Evert. Uh, nee, maar zolang ja, nou ja, ik het, het mag becommentariëren, is het nog steeds hetzelfde. Toch? Dat is waar. En, uh, we gaan, we gaan er gewoon voor en dan desal ook bij lang. Hè? Ja, we gaan er gewoon voor dat het uh, volgend jaar weer gaat gebeuren. Evert en Apel, dankjewel even voor je reactie. En oh, hoi, hoi, hoi, een mooie hoi, dag. Hoi, hoi. Oh, Over Penisgate in uh, het uh, Schandspringen. Of uh, zoals Rick het net officieel heeft omgedoopt, het Schandspringen. Vier voor ja. half negen. en best still is dit in de vijfde rug tot een show. Shout out the lights. I I'm lost in my head again. Time traveling, running out, running away. With darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth. Clothes off, your hands are on, hands are on me. Grace landing onto your bed. There you are. In my head, there's a beat. It's the beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. I can't escape.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 that you take Share of the Lights in North Joe. 1 voor half 9 inmiddels geworden. Dus snel naar het nieuws, zometeen, flow. Zijn goede voornemens onzin of niet? Vertel ik zo. Maar mocht je ze genomen hebben, zometeen hoor je of het ergens goed voor is. Stedelers schwet dat voor je klaar. Kaarten voor de vrienden van Amstel. En we ben even met de voorzitter van onze sneeuwpopverkiezing. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. There we go,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 Goedemorgen, dit is 5 uur Het weer van vandaag code geel is van kracht... door de plaatselijke gladheid. Vanochtend is het droog. Later in de middag wel regenbuien in het noorden en oosten. Vanavond sneeuw en het wordt best warm met 5 graden boven nul. En dan de situatie op de weg, Rick. 10 files beginnen op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Apeldoorn Zuid. 28 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht Arnhem bij Waterberg. 9 minuten. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst 12. En de laatste is de A50 als Apeldoorn bij Schaarsbergen. De vertraging 47 minuten. Het is een bijzondere een Rustige ochtendspits voor de donderdag. Nou ja, ja, beter dat mensen thuis blijven. Nee, en, geen, het, geen gedoe hoor. Zeker voor het onzeker. Het is 6 over half negen. De hoofd. Punten van het nieuws dan. Vloordien, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jullie zeggen het al: het verkeer op de weg heeft deze ochtend weinig grote overlast door het winterweer, ziet Rijkswaterstaat. Op een paar glijpartijen na gaat het op de snelwegen goed. Mensen passen hun rijstijl aan. En het is vrij rustig op de weg. De Australische premier wilde er eerst niks van weten, maar er komt nu toch een groot onderzoek naar de schietpartij bij Bondi Beach drie weken geleden. Doodse groepen en nabestaanden die hadden daarop aangedrongen. En de aanhang van nieuw sociaal contract kalft steeds verder af, dat wordt regiozender Oost van de partij zelf. In één jaar tijd zijn zes van de tien leden weggelopen. NSC heeft er nu nog een kleine drieduizend. Ewout Genemans die maakt de volgende reeks van zijn bureauseries in... tada, Groningen. Dat heeft hij gisteren aangekondigd via social media. In Bureau Groningen loopt Genemans een half jaar mee met de politie... en de opnames voor de reeks in Groningen die beginnen in het voorjaar. Zouden die uh, politiebureaus uh, nou blij zijn als hij komt? Dat ze echt in de rij staan van, uh, nou, Ewout komt... Ik kom. denk het wel. Ja? Ja. Nou, ja, ik denk de het wel echt positief gewerkt, hoor. Uh, voor ook... Uh, uh, laat we zeggen, uh, als je de mensen onderling hoort in Utrecht... van ja. oh, weet je wel, met respect. En uh, ja, niet in alle wijken, maar over het algemeen... krijg je wel een goed inkijkje even uh, in de keuken. ja. ja. En waar ze, voor, echt... waar, ze komen, uh, waar ze mee te maken krijgen. Ja, ja, ik denk echt wel dat het positief is, ja. Goede voornemens zijn voor veel mensen een manier om het jaar fris te beginnen. Telegraaf deed onderzoek en daaruit blijkt dat een ruime meerderheid er totaal niet in gelooft. Voornemens op 1 januari zijn voor de lol en mislukken vrijwel altijd. Want, nou ja, zo denkt het gros, een goed voornemen kan eigenlijk elke dag genomen worden. Hoeft niet per se 1 januari. Oh ja. Nou ja, er is natuurlijk altijd een groep die meedoet aan Dry January... Ja. maar er is nu uh, ook een soort populariteit ontstaan. De, de 75 Heart Challenge. En deze challenge verandert niet alleen je uiterlijk... maar ook je zelfvertrouwen en je respect. 75 dagen moet je vijf regels volgen. Daar gaat het dan om. En dat is een dieet, geen alcohol, elke dag sporten 45 minuten veel water drinken, tien minuten per dag... een non-fictieboek, een stukje lezen... en elke dag een foto van jezelf maken. En moet je dan ook nog werken? Je kan alles vrij nemen. Gewoon lekker 75 dagen iets voor jezelf doen. En je handje ophouden, ja, ja. Nou ja, dat schijnt nu dus in te zijn. En ja, weet je, als je een van de regels breekt... moet je weer opnieuw beginnen. Klinkt mij niet als een hele gezellige... Het schijnt zo te zijn dat je na 20 dagen... bent zo gewend dat je het ook nog wel volhoudt... tot dag 75. Floortje... Nessing dan, die keert deze maand terug met uh, het tiende seizoen... van het programma Floortje naar ah, het einde leuk. van de wereld. Ja, zij kon natuurlijk heel lang niet werken door een buikoperatie. 19 januari uh, te zien, dat is dus volgende week... maandag. Nog een week, nog anderhalve week. Ja. En dan begint het om half negen bij en uh, Vara en NPO. Leuk. Ja. Nou, dat voor betreft even het uh, nieuws voor dit programma. En over vakantie gesproken, de vakantiebeurs begint vandaag. Oh, in je bestaat het nog. Ja ja tot de momenten het. dat is gewoon echt uit het jaar kruik ja en toch is het volgens mij ideaal wel een groot succes ja, de kansenbeurs ja. daar gaan je ouders naartoe. Ja, maar ja, die moeten ook op vakantie sterker. Die ja. hebben een hoop te besteden, hè, die oude ja. mensen. Ja, ja, wel. ja maar zit het jij, geld. Als jij 24 bent, ga jij niet naar de vakantiebeurs in Utrecht. Nou, nee. ik begrijp nu dat onder de jeugd is het uh, reisbureau is weer ja, helemaal, is helemaal in zwang. Het is helemaal terug. Het helemaal terug. Het ja. ja. ja, reisbureau. reisbureau, ja. Waar zit dat? Ja, wij willen Nijkerk hebben wij gewoon een reisbureau. Ja. Ja. Hebben jullie ja. een reisbureau? Nee, hebben een wij hebben een, een Toei-vestiging? Ja. Serieus? Huh? Ja. ja. Maar zit er wel eens iemand? Of is het alleen ik een sticker op de geweest Ik had op een gegeven moment. Er viel een vakantieviel uit. En toen dacht ik, hoe ga ik dit regelen? Want ik kreeg te horen van. Die vlucht gaat niet door. Ja. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. En dat is perfect opgelost. Kijk. Ja, en Niels, jij zegt het al, oh, Maar jij hebt sorry. kleine kinderen. Maar ja. dat is hartstikke leuk om met kinderen naar de vakantiebus. Nee, te gaan. Nee, ja, nee, echt, Dat hebben wij ook wel eens gedaan. Nee, is en dat leuk. zijn allemaal leuke interactieve nee, dingen Wel, nee man. Hoor. Ach, ja, dus zij vonden een hele leuke dag. Oké, okay, maar hij begint vandaag dus. Hij begint vandaag. Ik kan me wel voorstellen. open. Met alle berichten van Schiphol nu dat je denkt. Nou, laat de vakantie maar heel eventjes zitten. Maar overigens hebben we net doorgekregen van de verslaggever daar. De stroom was er weer Ja Opgegaan, ja, maar nu staat hij er weer op. Oh, hij staat oh, er weer op. Dus de, de schermen werken weer daarop schieten. I heard you calling on the megaphone. You to see me all alone? As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Hold on. Dus bij terug om 13 minuten voor 9 uur in de ochtendshow. Ja, Nederland, zo lees ik hier, is in de ban van ja. het NK sneeuwpoppenbouw. Voor Telegraaf, ja. ja. Dat is toch bijzonder. Dat is toch hartstikke leuk. Ik werd gisteren al aangesproken door iemand die duwde mij 25 euro in, de, in mijn hand. Die zei, oh. Joh, uh, uh, kan je een goed woordje voor me doen bij de jury zo meteen? Kan je, kan je mij van sneeuwpoppen een klein beetje voorrang geven... Uh, nee, we gaan uh, op zoek naar de mooiste sneeuwpop van Nederland. En je hebt vandaag nog de hele dag de tijd om te bouwen. Want morgen is de officiële uitreiking en bekendmaking... van de mooiste sneeuwpop van Nederland. Dus heb je er een gebouwd, maak even een leuke foto van uh, die sneeuwpop. Eventueel meerdere ja. foto's en stuur ze deze kant op. Dan kunnen ze beoordeeld worden door de juryvoorzitter. Uh, nou ja, goed, de man die eigenlijk uh, alles weet van... Uh, zeg je sneeuwpop... Zeg je eigenlijk automatisch. Luc King? Luc, goedemorgen. Ja, goedemorgen met de voorzitter. <lacht> hey Luc, wat leuk dat je dit wil doen, man. Ja, natuurlijk. Mijn leven staat helemaal in het teken van sneeuwpoppen deze periode. Dus ja, natuurlijk wil ik maar dat Maar ik neem aan dat jij met je kinderen ook een pop hebt gemaakt, toch? Ja, ja, ja, zeker. Nee, wij hebben een puin, uh, er staan inmiddels drie, dus uh, die beginnen nu een klein beetje te smelten. Dus daar kom ik zo meteen nog even over wat je daaraan kan doen. O, ja. Maar nee, wij hebben lekker sneeuwpoppen zitten bouwen de afgelopen dagen. Heerlijk. Wat ben jij een beetje van de winters? Ja, ik vind het lekker. Ik vind zomer ook leuk, maar ik vind winters met 6 graden en ja. regen helemaal niks. Maar nee. dit... Vind ik echt heerlijk. Dat vind ik echt heerlijk. Dit, dit zo hoort een winter gewoon te zijn. En Juist. Ik vind het ook gewoon, tuurlijk is het overlast, maar hoort er ook een beetje bij. Het is een klein beetje avontuurlijk allemaal. Dus uh, nee, ik, vind, ik vind het schitterend. Maar jij moet elke dag ook naar die studio uh, in Hilversum zitten, jullie met, oh. uh, met RTL Boulevard. Ja, dus, ja. Dus, ja. Dus, lekker dus... Een, beetje, beetje, een beetje extra gas geven. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nou, wat grappig is, jij hebt ook natuurlijk jonge kinderen. Die zijn ook voor het eerst uh, in Nederland zulke pakken sneeuw vallen, toch? Ja, ja de, de jongste twee wel. Ja. Die, ja. Uh, die hebben dat nog nooit gehad. Dus die, uh, ik had gelukkig nog een uh, slee op liggen. Nee. En uh, ja, die hebben voor het eerst gesleed. en voor het, het eerst echt die op kunnen maken. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ja, ja dat man. Echt leuk. Ja, mooi om te zien. Nou. Uh, Luuk, we hebben jou bereid gevonden om uh, de sneeuwpoppen die door onze luisteraars uh, massaal worden ingestuurd. Ja. Dus, het, is, het zijn er echt een heleboel. Om die ja. uh, te gaan beoordelen. Het is natuurlijk wel even handig voor de mensen die nog gaan bouwen. die vandaag hadden ingestuurd. zijn dus op mensen die hebben ook vrijgenomen vandaag. Ja, ja. ja. Dat merk je ook. Er dus staan bijna geen files. <laughs> Hier, dat, ze, dat ze even weten waar jij op gaat letten Ja, ja. ja, nou ja er zijn natuurlijk dus een paar uh, regels. Ja, elementen waar, ja, regels, elementen waar een goede sneeuwpomp aan moet voldoen en, en de eerste is uh, creativiteit en originaliteit ja. hè? Het moet echt, ja. die, gewoon drie ballen en dan een, een winterpeen een, erin, dat is niet genoeg dat wil, ik wil meer zien dan dat dus ik wil, wil echt gewoon een verhaal hebben ik wil, uh, ik wil humor hebben karakter, hij moet een personality hebben een op we hebben over de sneeuwpop, hè, Ja, zeker, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Uh, Dan heb je uh, op het de derde element waar ik op... of tweede element waar ik op gelet... is de technische uitvoering, dus hè, hoe goed is die sneeuw gebruikt? Ja. Heb je een beetje een goede constructie gemaakt? Zijn die verhoudingen, kloppen dat allemaal een beetje? Maar hoe heb je eigenlijk uh, ervoor gezorgd... dat de ene bal bovenop de andere bal blijft staan, hè? Ja. Dat soort dingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld heel erg belangrijk... bij wat Rick had het gisteren over die neukende sneeuwpop. Dat vind ik heel leuk, maar... dat moet wel goed technisch uitgevoerd zijn. En dan het laatste is natuurlijk het, het materiaal wat gebruikt is. Want je, je gebruikt natuurlijk sneeuw, maar je gebruikt ook allerlei andere dingen. sjaals en winterpenen, dat is heel klassiek. Maar je hebt ook allerlei andere dingen die je kan gebruiken. Takken, bladeren en, ja, ja. en dat soort dingen. En, zo. en uh, ja, trek je koekast open en uh, kijk wat je hebt. En uh, ik ben heel benieuwd wat daar uh, ja, wordt uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat gebruikt. Nou kijk, dit zijn wel even wat. Je <lacht> ik, had, ik had hier dus nooit aan gedacht. Nee, maar daarom is het goed dat we Luc even spreken. Ja. Hey, ja, en, maar, dat, ja, klopt. Dat is wel belangrijk. En je moet dus ook nu gaan bouwen... Want het begin is een klein beetje te dooien, maar dat is voor de sneeuwconditie niet nee, heel slecht, nee. want dan blijft het. Blijft het vaak wat beter staan ja. ook. dus dat is wel goed. Oké. Okay, dus dus we hebben de... karakter, ja. de technische uitwerking en de materialen. Ja, Drie ja, ja. punten. Ja. En helpt het dan ook nog mee als je bijvoorbeeld iets van uh, dat zie je vaak bij bloemenkorsters en zo in uh, carnavalswaard dat je iets van een actueel thema ook meeneemt? Ja. ja, dat is wel leuk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Als je, daar er uh, is genoeg in het nieuws natuurlijk. Dus je kan, als jij iets leuks weet met, uh, met Maduro of zo, dan ja. kan dat. Gekeerd op ja. de sneeuwpop. Ja. Mama, <laughs> Nou, ik uh, denk <tie> dat mensen hier uh, dat je zo <laughs> een aardig handje op weg hebt geholpen. Helemaal goed. Wij gaan jou morgen weer bellen. We gaan alle ja. foto's van uh, de sneeuwpoppen... We zullen wel een kleine voorselectie maken... maar alle foto's zoveel mogelijk in ieder geval jouw kant op sturen. En dan hebben we morgen uh, rond dit tijdstip... de uitreiking van uh, de ja. mooiste sneeuwpop van Nederland. Ja, maar één ja, winnaar, Niet de top drie of zo? Nee, we doen nee, nee. nee gewoon nee. Er is één e winnaar. En, uh, en die zal ongetwijfeld heel erg duidelijk de winnaar zijn. En die, uh, ik ga er vanavond om twaalf uur uh, aan beginnen. Dus stuur maar op die foto's. En ik wou ook okay. dat de winnaar bij RTL Tonight zit. Luc, dank je wel. Succesvol dag. <lacht> ja, tot morgen. Luc, ik Onze juryvoorzitter. Als het gaat om een NK sneeuwpoppen bouwen. Hij je op weg om, Je weet waar je op moet letten als je ja, vandaag aan de vlag gaat. Ja. karakter, ja. techniek, ja. materialen. Ja. Nou, en misschien een beetje actualiteit. En sneeuw. <lacht> Summer, dit is 12 tot 12. Op de 12 van Summer. Straks, laatste deel van de ochtendjaar. We hebben de kaarten nog liggen voor de vrienden van Amstel. Die uh, kun je zo meteen winnen. We gaan aan het rad draaien voor begin de dag met een mooi bedrag. En meer... Oh, zin in thee. Oh. Wie heb je te lang niet gesproken? Wat een goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.